Volgens de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak vallen de grootste klappen bij het hoofdkantoor van college van procureurs-generaal. Daar zou de helft van het personeel verdwijnen. De voorzitter van de NVVR denkt dat de bezuinigingen op termijn honderden banen kost. En ook de Vereniging van Strafrechtadvocaten zegt in Nieuwsuur dat de bezuinigingen grote gevolgen zullen hebben.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 Het totaal aantal overvallen is het afgelopen jaar met 13 gedaald. Vooral doordat banken, supermarkten en tankstations beter zijn beveiligd. Daardoor kiezen criminelen wel vaker kleine winkels en privépersonen uit als doelwit.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 De twee mannen die door de Britse politie op het Londense vliegveld Stansted zijn gearresteerd, komen uit Pakistan. Ze spreken Urdu en zijn 30 en 41 jaar oud. De mannen werden aangehouden omdat ze een incident veroorzaakten aan boord van een Pakistaans vliegtuig. Volgens medepassagiers probeerden ze meerdere keren de cockpit binnen te komen en uitten ze bedreigingen. Partijleider Rutte vindt dat de VVD voorop moet lopen... als het gaat om het integriteitsbeleid bij politieke partijen. Dat zei hij op het VVD-congres in Maarsen. De partij viert daar het 65-jarig bestaan. De VVD ligt onder vuur vanwege een strafrechtelijk onderzoek... naar oud-senator Jos van Rij. En eerder waren er beschuldigingen van corruptie... tegen oud-gedeputeerde Ton Hoijmaijers van de provincie Noord-Holland. Volgens Rutte is het logisch dat de VVD als grootste partij nu meer dan ooit onder het vergrootglas ligt. In Dieren is een opa aangezien voor een ontvoerder... nadat hij zijn vierjarige kleindochter van school had gehaald. Iemand zag het meisje instappen bij de man en belde de politie. Agenten wisten aan de hand van het kenteken het adres van de man te achterhalen. Toen de politie bij het huis van de opa aankwam... bleek al gauw dat er van ontvoering geen sprake was. De politie zegt dit soort meldingen altijd uiterst serieus te nemen. Het weer, de komende uren op brede opklaringen. De temperatuur daalt tot het vriespunt en aan de grond kans op lichte vorst. Morgen begint de dag droog met geregeld zon. In de namiddag gaat het regenen en dan wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS-journaal. Op Tix.nl vergelijk je de laagste ticketprijzen... maar ook beenruimte, stiptheid en kwaliteit van alle airlines. Boek snel vliegtickets waar jij van houdt op Tix.nl. Geef...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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden. Binnen zit Thijs van den Brink. Goedenavond. Ik heb vandaag wat doms gedaan. Maar het heeft mijn vertrouwen in de mensheid flink opgeschroefd. Op het station heb ik vanmorgen mijn fiets vastgemaakt met een hangslot. Zonder dat ik het door had, zette ik niet alleen mijn eigen fiets vast... maar ook die van mijn buurman. Toen ik vanmiddag bij mijn fiets terugkwam, zat er een briefje op met de tekst... Wilt u mij bellen als ik mijn fiets weer op kan halen? Met het schaamrood op de kaken en angst in mijn hart... belde ik het nummer en bood 24 keer mijn excuus aan. De man stelde slechts één vraag. Heeft u het expres gedaan? Toen ik daar oprecht nee op zei, antwoordde de man... dan accepteer ik uw excuses. Een hele fijne avond. Hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. U hoorde het in het nieuws, VVD-leider Mark Rutte... heeft zich vanavond op een congres van zijn partij... voor het eerst dan toch uitgelaten over de integriteitsproblemen in zijn partij. Wilma Borgman duidt zo meteen zijn uitspraken. Morgen wordt niet alleen de beste voetbalploeg van Europa bekend... tijdens de Champions League finale... maar ook de beste vrouwelijke voetbalploeg van België en Nederland. Twente en Standaar Luik strijden om de titel van de Benen League. We zoeken uit hoe het komt dat Standaar... al zo lang aan de top van het vrouwenvoetbal staat. Morgen wordt ook het nieuwe liedboek voor de protestantse kerken gepresenteerd. Er staan twee keer zoveel liederen in als in het huidige liedboek. We spreken met een eindredacteur en een auteur van meer dan vijftig liederen. En om vijf voor twa twaalf bellen we maar weer eens met stadsecoloog Martin Melgers... om te vragen waar die lente nou blijft. Maar eerst, het nieuwsoverzicht van vrijdag 24 mei. De Britten staan op scherp na de brute moord op een militair in Londen. Eerder op de avond zijn het trein- en metrostation van London Bridge ontruimd geweest. En er was er nog een incident in een vliegtuig dat onderweg was van Pakistan naar Manchester. Two men have been arrested on suspicion of endangering a flight from Pakistan to Manchester. Volgens ooggetuigen probeerden de mannen de cockpit binnen te dr dringen en uitten ze bedreigingen. De Britse zender Sky News meldde dat het om grappenmakers ging. Details in. Volgens de politie gaat het dan ook niet om een terroristische aanslag. Dit incident is being treated as a criminal offense... and remains under the direction of Essex Police. En dan is er ook nog het vliegveld Heathrow... dat dus een tijdje dicht geweest omdat een vliegtuig een noodlanding moest maken. Een getuige zag vuur uit de rechter motor komen. I heard a, um, a regular plane just going over... but there was suddenly a very large change in the, in the sound of the engine... that I, I possibly thought was an explosion... Vermoedelijk is de motor beschadigd doordat er vogels invlogen. Bij de noodlanding raakte niemand gewond. En dat gebeurde allemaal op de dag dat de familie van de vermoorde Britse soldaat een emotionele persconferentie hield. We would like to say goodnight. Rest in peace, our fallen soul. I say that, lovely. I always will. En dan Stockholm. In de Zweedse hoofdstad was het voor de vijfde op een volgende nacht onrustig. Jonge immigranten staken auto's en scholen in brand. omdat ze het gevoel hebben dat ze niet serieus worden genomen. People here feel like they are not listened to. Like we don't have the same opportunities here as we see in other places. En dan nog goed nieuws voor de fans van AFTH van der Heijden. Er komt een opvolger voor zijn boek uh, Tonio. Vroeger student althans aan de schrijver in het tv-programma College Tour. Ja, het, het, het is net alsof ze er al een beetje van wist. Ja. Van der Heijnen maakt al een tijdje aantekeningen over hoe het leven van zijn verongelukte zoon eruit zou hebben gezien. Hoe gaat dat boek er mogelijk uitzien? De schrijver vergeleek het met een wandeling door de in aanbouw zijnde Noord-Zuidlijn in Amsterdam. Een wandeling onder de grond over zo'n houten plankier. En ik hoorde achter me iemand op de fiets door de modder ploegen. En dat was Tonio. En uh, geheel volgens de, de mythe van Orpheus, Eurydice, mocht ik niet omkijken, maar ik kon wel met hem praten. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en tv. De krant vanmorgen is gelezen door Mariel Hageman. De Telegraaf vindt dat de VVD vooralsnog niet goed weet om te gaan met crisissituaties. Het ontbreekt de partij aan regie in kwesties rond de Roermondse politicus Jos van Rij en de staatssecretaris uh, Sen Wekers en Teven. De Telegraaf legt de verantwoordelijkheid voor het gebrek aan regie bij voorzitter Korthals, die tot dusver oorverdovend stil is geweest. De krant verwacht van de VVD die zo succesvol is geweest bij de laatste verkiezingen een professionele regie en niet de gezapigheid van een uitgebluste voorzitter. Weliswaar komt Kortals nu met wat voorstellen over de integriteit van VVD volksvertegenwoordigers en bestuurders, maar de Telegraaf betwijfelt of het tekenen van een verklaring een wondermiddel is om corruptie te voorkomen. Amsterdam is de onveiligste gemeente van het land. Inbrekers en zakkenrollers hebben hun activiteiten in de hoofdstad fors uitgebreid, valt te lezen in het AD, die zijn jaarlijkse misdaadmeter publiceert. Op de ranglijst wordt Amsterdam gevolgd door Rotterdam en Eindhoven. De gemeente Amsterdam wijst de eerste plaats op de misdaadranglijst mede aan de vele toeristen in de stad. Jaarlijks bezoeken ongeveer 8 miljoen mensen de stad en nergens anders zijn zoveel musea, winkels en kroegen. Keerzijde is volgens een woordvoerder in het AD uitgaansgeweld, zakkenrollerij en inbraken. De Volkskrant schrijft over de hoogste berg ter wereld, Mount Everest, die steeds meer het decor lijkt te worden van een freak show zoals de krant doemt. Bejaarden, blinden, eenbenige kinderen en nu ook de eerste tweeling doen er hun best om een record te vestigen en zichzelf te overwinnen. Het leidt tot een vorm van massatoerisme met espresso in het basiskamp... files op weg naar de top, maar ook rotzooi, ingevroren lijken... en klimmers die elkaar geen centimeter ruimte gunnen. De Nederlandse bergbeklimmer Katja Staartjes... vindt het vreselijk wat de Everest wordt aangedaan. Het is een commercieel avontuur geworden. Staartjes vreest dat er een drama voor nodig is... om het aantal klimmers te verminderen. Zoiets als een plotselinge storm bovenop de berg. Jongeren kunnen nog steeds heel makkelijk aan sterke drank komen. Het is eigenlijk kinderspel, volgens de Telegraaf. Want wat ze in de winkel niet kunnen kopen omdat ze te jong zijn, bestellen ze gewoon via internet. Verschillende instanties luiden in de krant de noodklok. Om sterke drank aan te schaffen hoeven jongeren alleen maar een geboortedatum op de website in te vullen, waarna een onafhankelijk couriersbedrijf de drank aan de deur aflevert. Toezicht houden is vrijwel onmogelijk. Daarom pleit de Stichting Alcoholpreventie voor een apart systeem... voor webwinkels die drank verkopen. Kopers zouden zich moeten legitimeren met een DigiD-code. En waar de Telegraaf ook nog komt met een verhaal over senioren... die per maand er zoveel op achteruit zijn gegaan... dat ze zelfs geen ijsje meer kunnen kopen voor hun kleinkind... staat in Trouw een pleidooi voor afschaffing van de kortingen voor 65-plussers. Twee economen vinden dat de verlaagde toegangsprijzen voor theaters... musea en openbaar vervoer hun doel voorbij schieten. Het blijkt dat rijkere ouderen het meest van profiteren. De hoogleraren economie vinden daarom dat niet langer de leeftijd... maar het inkomen gebruikt zou moeten worden als maatstaf voor het geven van kortingen. Onder 65-plussers komen procentueel de minste lage inkomens voor, zeggen de economen. Bovendien maken de rijkere ouderen vaker gebruik van kortingen dan ouderen met een laag inkomen. Ze vinden daarom dat elke subsidie die is gebonden aan de leeftijd van 65 plus, de welgestelde onder de ouderen, bevoordeelt. En daarmee wordt het volgens hen een omgekeerd Robin Hood beleid. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. met smooth. Het is uh, kwart over elf, op, woens op uh, woensdag wou ik zeggen, maar het is natuurlijk vrijdagavond. Dan gaan we naar Den Haag, Joost Vullings. Goedenavond. Ja, goedenavond. Duizend Thes. miljard? Ja, vele hè? Ja, uh, dat bedrag ging deze week rond in, uh, in Brussel, waar premier Rutte was. Waar gaat dat bedrag precies over? Dat is het bedrag uh, dat Europa, dus alle landen samen, mislopen... doordat er heel veel mensen uh, en bedrijven in Europa zijn... die hun geld ergens zwart parkeren, bijvoorbeeld in Luxemburg of in Oostenrijk... Zwitserland. En dan hebben we het niet over belastingontwijking, slimme maar uh, legale constructies, maar echt illegale uh, handel. Ja, dus ja, allemaal zwart geld dat mensen niet opgeven aan de Belastingdienst, ergens parkeren, buiten het zicht van alle belastingdiensten van Europa bij elkaar. En als we dat bedrag dus zouden krijgen. Ja. Nou, ja, reken maar uit, dan, dan zijn volgens mij alle problemen als sneeuw voor de zon ja, uh, vertrokken. Dus jouw vraag aan Rutte was, haal die duizend miljard eens op? Ja, en ho hoe makkelijk gaat dat? Nou ja, daar ging dat uh, gesprek dus over. En de eerste vraag was natuurlijk, heeft u echt het idee dat we dat geld kunnen gaan pakken met z'n allen? Ja, of we meteen de volle duizend miljard hebben, is misschien te ambitieus. Maar ik vind wel dat je er daar moet streven. En we willen in ieder geval een zo groot mogelijk deel te pakken krijgen door die... Uh, gaten in het systeem te dichten. En daar ging die top van woensdag over. Hoe kun je nou die gaten dichten? Ja, dat is ook mijn vraag nu. Hoe, hoe, hoe dan? Nou ja, wat daarvoor heel erg helpt, is dat je uh, gegevens kunt uitwisselen. Dat, dat we dus weten tussen landen hoe het zit. En dan zit het hem vaak op uh, spaargeld. Dus waar staat spaargeld? Hoeveel spaargeld heeft iemand? En dat ik dat onderling uh, kan vergelijken. Uh, dan is er weer een probleem met een paar landen van de Europese Unie, namelijk Luxemburg en Oostenrijk, die een bankgeheim hebben of min of meer, nog een bankgeheim hebben. Want het uh, kalft al gelukkig iets af. En uh, die hebben nu gezegd dat ze eigenlijk bereid zijn... dat op dit punt op te geven. Uh, mits we wel in gesprek gaan met een aantal mini-staartjes. En Zwitserland. Zwitserland, en, maar ook mini-staartjes als San Marino en uh, Monaco en Liechtenstein. Ik geloof dat ik er nog eentje vergeet. Maar die kleine uh, staartjes die dus uh, ook weer aan uh, uh, bankgeheimen doen. Ja, die geven dat natuurlijk nooit op. Die zullen, die zullen gek zijn. Ja, dames, ook weer goed nieuws dat waar ik bezorgd was... dat Luxemburg en Oostenrijk zouden zeggen... we gaan alleen akkoord met uh, het opheffen uh, van het bankgeheim... als die staartjes meedoen. Dat ze gezegd hebben, we willen dat we er met ze gaan praten. Maar het is niet zo dat ze een, kon, een link hebben gelegd... tussen het opheffen door, van het bankgeheim door die mini-staartjes en Zwitserland... voordat zij het willen doen. Ja. Stel dat die duizend miljard, dat het echt in beeld komt... en de Nederlandse Belastingdienst kan daar aan gaan komen, kan dat gaan belasten. Wat levert dat specifiek voor Nederland op? Nou ja, Nederland doet ongeveer 5% van de hele Europese omzet. Uh, dus dan praat je echt verschrikkelijk groot bedrag. Dan zou je, ja, maar ik, dit is echt heel speculatief. Maar er zijn alle problemen dus opgelost dan? Uh, ja, ja, ja, nou niet helemaal, maar uh, wat het probleem is natuurlijk... als er meer geld binnenkomt, voor je het weet... zijn er allerlei partijen aan de macht die het ook willen uitgeven. Dus voordat u en ik het in de portemonnee hebben... moet u wel verstandige partijen stemmen. Ja, nou ja goed, dat mag iedereen voor zichzelf weten. Maar goed, dat kan dus echt heel veel geld opleveren. Echt absurd veel geld. Ja, maar nou, laten we niet naïef zijn. De, de, het idee dat die volle duizend miljard plotseling in beeld is... Uh, dat is echt niet waarschijnlijk. Wat je moet bereiken is dat een zo groot mogelijk deel daarvan... Uh, dat dat zichtbaar wordt. En die duizend miljard is ook een bedrag... wat uit een rapport komt wat iemand gemaakt heeft. Uh, maar het spreekt natuurlijk enorm aan. Want dat is de economie van Spanje. Het is de hele zevenjaarsbegroting van de Europese Unie. Ja. Dus een waanzinnig bedrag. Dan gaan we naar belastingontwijking. Uh, daar zijn wij als uh, Nederland heel erg goed in. Niet dat wij dat zelf doen... maar wel faciliteren allerlei multinationals uh, daarbij. Oh? Uh, ja, dat, dat, u leest vast de krant. Uh, uh, beleverde dat in Brussel gezeur aan uw hoofd op... van de collega's? Nee, kijk, wat, wat er gebeurt in Europa is dat je natuurlijk belastingconcurrentie hebt. Uh, er zijn landen die hebben bijvoorbeeld een hele lage hebben. Uh, Ierland. Maar wij hebben hier al die brievenbusfirma's. Uh, ja, wacht even. Die term neem ik niet over, want dat is een uh, juridisch zwaar beladen term. Um, en uh, wij zien het anders. Dat is een juridische term. Een ja, nou ja brievenbusfirma's kan al heel snel ook in de hoek komen waarin ze niet legaal zijn. En wat Nederland heeft, ook in ons belastingssysteem, is allemaal legaal. Mag allemaal, is allemaal in lijn. Daar heb ik ook. Daar heb je uitvoerend die term niet overnemen. Nee, Nee, nee, Omdat nee, ja. wij, wij ja. daar een andere juridische andere term voor gebruiken, zogenaamde zogenaamde schakel -BV's. Maar het komt erop neer dat alle collega's zeiden: van nou meneer Rutte gaat hij daar gerust mee door. Ik heb in ieder geval niemand erover gehoord. Omdat het aan de wet voldoet. En omdat ook de meeste landen erover eens zijn... dat we het vetorecht op belastingen niet moeten opgeven. Dat belastingconcurrentie binnen de wet mogelijk moet blijven. Dus dat een land kan zeggen, bijvoorbeeld Ierland... wij hebben een hele lage maar uh, Waarom zijn wij eigenlijk zo vriendelijk voor die multinationals? Omdat wij menen dat... Nou het is niet zo vriendelijk voor die multinationals. Wij proberen een belastingklimaat te hebben... waarbij je uh, direct buitenlandse investeringen naar Nederland haalt. Soms leidt dat ook, in heel veel gevallen leidt dat ook... tot echte investeringen... in. In banen in kantoorgebouwen. Kijk naar de Zuidas in Amsterdam. En het feit dat in Amsterdam echt tientallen bedrijven per jaar zich vestigen. Niet alleen met een uh, adres, maar met ook een briefbus, echt. Nee, u zeggen, ja. een adres. Met een briefbus, wil je zeggen. Ik let op. Ja. Uh, maar ook met een uh, echt met een bedrijf. En, uh, ja, bij dat systeem van belastingconcurrentie en het stelsel wat we hebben hoort ook dit fenomeen, dat die zogenaamde schakelbevestiging zich hier ook vestigen. Waar ook vaak weer trouwens werk uit voortkomt. Want om die schakelbevestiging te kunnen opzetten, heb je juridisch advies nodig? Dus heeft heb je, je financieel advies nodig? Vestigen. Klimaat en werkgelegenheid, dat zijn, dat zijn de argumenten. En dan is het kritiek dus dat, die, dat als je zo'n adresje hebt... dat dat op zichzelf niet leidt tot werkgelegenheid. Maar het opzetten daarvan, het organiseren... vaak later besluiten waar ga je je investeringen doen... leidt wel tot uh, inkomsten op het terrein van financieel advies, juridisch advies. Nederland heeft een hele grote dienstensector. Dus hier hangen toch al met al veel banen mee samen. Maar goed, dan, dan lees ik deze week in de krant... dat Apple over bepaalde activiteiten 0,05 belasting betaalt... Dat is wel heel weinig. Ja, nou ja, daarom is Nederland er ook voorstander van... dat uh, bedrijven per land rapporteren hoeveel zij betalen... over de activiteiten in dat land. Want dan wordt dat zichtbaar. Uh, want hier zou maar een kwart procent belasting betaald worden door Apple. Ik dacht zelfs wereldwijd over hun uh, activiteiten. Uh, althans, een deel van hun activiteiten. En dat begrijpen mensen niet. Nee. Um, en, en, en zeggen ze ook dat het wordt vaak onttrokken aan landen die het toch al moeilijk hebben. Bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Daar zijn er vaak ook te dupe van. Ja. Ja, dus uh, daarom is Nederland ook groot voorstander van dat we per land rapporteren... Wat, hoeveel belasting betaal jij als multinational in meerdere landen gevestigd... in de verschillende landen waar je zit. En het tweede waar we voorstellen... Ja, maar dan staat het op papier, maar daar, daar, daar zijn landen die, waarvan zeg, het geld wordt, niet wordt betaald... die zijn daar niet mee geholpen. Klopt, en daarom is ons tweede uh, uh, punt ook dat wij het van belang vinden... internationaal afspraken te maken over hoe gaan we wereldwijd om... Maar dan moet je echt op global, wereldwijd doen. Ja, maar dat is natuurlijk zo'n eis die wordt nooit ingewilligd. Dus wij blijven gewoon doen wat we doen. Dat uh, nou, dat denk ik wel. Omdat uh, deze irritatie over dit, dit soort grote bedrijven die zo weinig belasting zouden betalen, natuurlijk ook uh, breed gedragen wordt. Heeft u die irritatie ook? Ja, uiteraard heb ik die. Ja, maar dat vind ik het gek. U, u bent de overheid, hè? U bent tegenwoordig ons land, hier, in, tijdens dit interview. En, ja, en die constructies zijn verzonnen door, door de Nederlandse wetgever... en dan ergert nee, u zich dat nee, er zelf nee, maar dat is niet waar. Uh, nogmaals, dan gaan we naar de schakel-BV's. Ja. En wat u dan schetst bij Apple, dat is iets heel anders. Uh, Apple doet wereldwijd aan tax planning. Maar wij, ja, maar wij bieden toch constructies waardoor bedrijven dit kunnen opzetten. En die, die constructies zijn... Uh, die, die, die belastingwetten die, die zijn geschreven door ambtenaren van financiën. Uh, ja, kijk, bedrijven moeten... Trans transparant zijn in wat ze doen. Dat, dat, dat, hoort, dat hoort ook bij corporate social responsibility. Wat je als land moet voorkomen... en daarom moet je dit wereldwijd bespreken... is dat je eh, als land eh, Rooms gaat zitten zijn... Roomscher dan de wet voorschrijft... en daarmee werkgelegenheid aan Nederland onttrekt... die naar een ander land gaat. Want ik verzeker u als dan Nederland dat type... Uh, ja, maar ondertussen, faciliteiten die bieden en andere landen. U en ik, en iedereen betaalt tussen de 30 en de ruim 50 procent belasting. En als bedrijf mag ik AO gaan onderhandelen met de Belastingdienst. Kom ik op een paar procent uit. Ik voel me intussen een beetje een soort gekke henkie. Ja, dan praat u over tax rulings. Dat, ja, ja, ja. dat is weer wat anders. Maar waar we hierover praten met die... Uh, ja, maar dat, daar heb ik het nu over. Over tax ja, rulings. Ja. ja, maar dat heeft vaak ook te maken met een bedrijf dat een opbouw is... en hoe je omgaat met compensabele verliezen uit het verleden. Dat is echt iets anders. Wat bij Apple gebeurt, dat die wereldwijd een taxplanning doet. Gebruik maakt van voorzieningen in landen, ook in Nederland. Daarvan zeg ik, als ik dat als Nederland nu ga blokkeren... dan gaat het naar een ander land. Dus je moet dat in Europees en zelfs wereldverband bespreken met elkaar... om ervoor te zorgen ja. dat je die grote bedrijven ook... Uh, een reële belastingaanslag uh, biedt. Ja. Nou goed, We gaan Want anders af... doe je Nederland tekort. En ik zit hier juist ook als vertegenwoordiger van de overheid... zoals u zo mooi zei net. Ja. Uh, is mijn taak om ervoor te zorgen dat er in het land werkgelegenheid gelegenheid is. En niet dat wij geen kankie zijn en dat type dienstverlening... naar de Londense City of naar Dublin zien vertrekken. Ja, Goed, tot slot. Uh, als dit interview wordt uitgezonden, is het s'avonds laat. Dan heeft u uw speech al gegeven op het VVD-congres... U zegt doorgaans, ik ben geen politiek commentator. U geeft nooit ergens commentaar op wat dingen die binnen andere partijen spelen. In de Tweede Kamer spelen, in het buitenland. Maar nu bied ik u de kans uw eigen speech te duiden. Hoe moet ik uw speech begrijpen? Koers houden. Nederland gaat door een moeilijke fase. Onze economie heeft het zwaar. De politiek zijn de zaken ook ingewikkeld. Er zit een stabiele coalitie die erin geslaagd is om akkoorden te sluiten... op alle grote hervormingen in de sociale zekerheid, in de gezondheidszorg... en de woningmarkt met heel veel maatschappelijke partners... Dat is op zichzelf al reden voor herstel van vertrouwen. Wat we nu moeten doen, is koers houden, geen experimenten... scherp het puntje aan de horizon vasthouden. En dat is mijn centrale boodschap vanavond aan mijn congres. En dan gaan we nu kijken of Wilma Borgman het met u eens is. Ja, want redacteur Wilma Borgman die was erbij... bij de speech die Mark Rutte hield bij het VVD-congres in mars. Goedenavond, Wilma. Goedenavond, Thijs. Kwamen de verwachtingen van de premier over de partijleider van de VVD een beetje uit? Nou ja, ik heb hem tussen de regels ook horen zeggen... het wordt geen vlammende speech. En daar had hij wel gelijk in, hoor. Want laat ik het voorzichtig zeggen. Ik heb hem wel eens energieker gehoord. Um, ik denk dat het woord bezwerend voor de speech van vanavond... dat het meest op zijn plek was. Alsof hij de kritiek wil dempen... nog voordat hij naar buiten toe volop wordt geuit. Want... Um, uh, hij weet natuurlijk dat uh, veel VVD'ers niet heel gelukkig worden van het kabinetsbeleid. De VVD haalt te weinig binnen uit het beleid, realiseert niet voldoende VVD-punten. Um, die kritiek blijft nu nog wat onder de oppervlakte. Maar je zal zien, uh, naarmate de verkiezingen dichterbij komen, komt er ook meer gemopper naar buiten. En het lijkt erop alsof hij die ongenoegens bij voorbaat uh, leek te sussen. Um, zodat je dat zelf ook kan beoordelen, heb ik wat stukjes uit de toespraak op een rijtje gezet. En dat begint met de opmerking die hij maakte over integriteit. Luister.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 Als grootste partij lig je natuurlijk ook meer dan andere partijen onder het vergrootglas. Is er wat meer kritiek? Moet je je wat meer verdedigen? Dat hoort ook bij de grootste partij zijn. En ik zou willen zeggen, zonder wrijving geen glans. Maar ik ben van één ding overtuigd. Wat is het goed dat juist nu de VVD in de regering zit? En wat is het belangrijk dat we koers houden? Dat we vasthouden aan wat we hebben ingezet. Koers houden op weg naar een sterker Nederland. Dat is onze boodschap.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 Maar we leveren op dit moment als VVD hele goede mensen. En het bijzondere is dat ook aan Partij van de Arbeid kant... laten we er gewoon eerlijk over zijn... goede mensen zijn afgevaard naar het kabinet. Ook de Partij van de Arbeid heeft echt geïnvesteerd in deze coalitie. Gewoon een goed kabinet. Misschien wel een van de beste ministerraden sinds de Tweede Wereldoorlog. Als we nu in het kabinet koers houden... weten wat we willen... en we zorgen dat die coalitie goed functioneert... dat we al die noodzakelijke maatregelen nemen... dan gaat dat gewoon gebeuren. En dan vieren we volgend jaar ons 66 jaar bestaan als grootste partij op alle bestuursniveaus in Europa. Dat zou dat fantastisch zijn. Dank u wel. Ja, dat was de boodschap, dames en heren VVD'ers. Het gaat niet om de VVD, maar het gaat om het landsbelang. Nou ja, dat zegt hij dan toch wel in een zaal vol VVD'ers met verkiezingen voor de boeg. Ja, je zei het net al, het was een beetje bezwerend. Hoe stond hij erbij, uit zijn hoofd waarschijnlijk? Hij deed het uit zijn hoofd zeker. De VVD had gekozen voor een setting in een wat langwerpige zaal. Ze hadden een soort catwalk in het midden gemaakt... en daar liep Rutte dan zo'n beetje over heen en weer. En natuurlijk kreeg hij applaus, maar ik heb zo'n zaal echt wel eens enthousiaster gezien. Je hoorde hem net zeggen, en dat is misschien wel het beste voorbeeld... dat hij belooft dat voor november alle wet of uiterlijk november alle, alle wetgeving uit het sociaal akkoord naar de Tweede Kamer gaat. Ja. Nou ja, je zal maar lijsttrekker zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen... en je zal maar worden geconfronteerd met belastingverhogingen... Of, zoals iemand hier zei, allerlei linkse plannetjes. Nou, Dan ben je met dat soort daadkracht toch niet echt blij. Nee, dat is niet iets waar je heel blij van wordt. Want wat, hoe gaat het eigenlijk tussen Rutte en, en zijn partij? We hebben natuurlijk dat, dat premieoproer gehad. Hè. Toen is, is, de, is de relatie weer een beetje hersteld sindsdien of nog niet? Nou, dat denk ik niet hoor. Het is toch een, uh, het is een, uh, een lastige verhouding. Hardop neemt nog niemand afstand van En Dat hoeft ook niet, kan je zeggen. Want er zijn geen uh, Kamerverkiezingen op komst. Dus er hoeft in de partij nog geen lijsttrekker te worden gekozen. Uh, partijvoorzitter Ben Kort al zei deze week dat Rutte gewoon, als het aan hem ligt, de volgende lijsttrekker kan zijn. Maar ja... Als dat vanzelfsprekend is, dan hoef je het niet te zeggen. Um, in ieder geval heeft Rutte's leiderschap na november een deuk opgelopen. Um, die deuk is ook nu nog niet uh, uitgedeukt. Een prominente VVD'er zei tegen mij, hij is yesterday's news. Um, er wordt ook geklaagd over zijn onzichtbaarheid in de partij. Dus nee, uh, goed zit het niet. Maar je kan zeggen, het hoeft nu nog niet uitgevochten te worden. Nee, maar dient zich al een opvolger aan? Ja, dat is toch wel heel duidelijk. Halbe Zijlstra, die werd dit weekend op televisie aangekondigd als kroonprins van Mark Rutte. En wat heel opvallend is dat, dat hij die titel onweersproken laat. Dat hij gewoon ook hardop zegt dat hij zichzelf best in de rol van partijleider ziet, ooit. En je ziet het ook aan allerlei kleine signalen, dat hij aan de weg timmert. Herinner je, je misschien zijn verhaal over het onbewoonde eiland? Ja. Um, als we de samenleving opnieuw mogen beginnen, hoe zouden we dat dan doen? Hij valt op, hij bouwt aan een profiel, um, hij hecht... In goede VVD-traditie wel veel waarde aan financiële degelijkheid. Maar hij kiest daardoor toch een positie die, of een toon die soms anders is dan die van Rutte. Kijk naar wat ze allebei zeggen over eventuele nieuwe bezuinigingen. Die mogen niet van het sociaal akkoord, want met de vakbond is afgesproken... dat die bezuinigingen eh, voorlopig van tafel zijn. Mm. Dus Rutte zegt er niks over, maar Zelstra wel. Die bezuinigingen gaan gewoon door als het met de economie niet goed gaat. En ze zeggen ook andere dingen over de komende jaren. Rutte zegt, deze hervormingen, deze bezuinigingen zijn allemaal nodig. We moeten door de zure appel heen bijten, maar dan komt het ook weer goed. En Zelstra zegt, het komt helemaal niet meer goed. We zullen structureel minder economische groei hebben dan een aantal jaren geleden... WEN er allemaal maar aan. En um, die lage groei heeft ook gevolgen voor de sociale voorzieningen. Dus op die manier bouwt Alstra heel voorzichtig aan zijn eigen toekomst. Ja, maar ja, kroonprinsen worden het nooit, toch? Uh, nou, in dit geval, er zijn ook niet zo heel veel kabels op de kust. Misschien is Edith Schippers een uh, concurrent. Uh, sommigen zeggen ook wel dat Janine Hennis misschien hoge ogen zou gooien. Hmm. Maar op dit moment is het toch... Um, naar nou, goede VVD-traditie, degene die de, de fractie aanvoert in de Tweede Kamer... Maar ook degene die het liberale profiel kan bepalen. En daar heeft zelfs natuurlijk veel kans om uh, zijn eigen profiel ook uit te werken. Ja. Dan hebben we nog die integriteitsdiscussie... waar Rutte dus vanavond voor het eerst wel iets over heeft gezegd. Wat is de verwachting ja. hoe die gaat aflopen morgen? Nou ja, hoe de uitkomsten ook zal zijn, um, voor de VVD is die überhaupt ongemakkelijk. Het is überhaupt beschadigend voor de partij. Het is beschadigend voor de partijvoorzitter. Die is toch al niet enorm populair. En die krijgt in deze discussie het verwijt dat hij onvoldoende stelling neemt. En dat hij onvoldoende regie voert. Maar, uh, populair of niet, hij krijgt morgen wel steun voor zijn gedragscode. Er wordt wel schamper over gesproken. Zo van, ik ben al jaren actief voor de VVD. Ik ben altijd in tegen geweest. Maar nu moet ik ineens een papier ondertekenen. Um, maar goed, steun dus, want er zijn ook andere Geluiden, mensen die het wel bruikbaar vinden... want dan heb je tenminste iets in handen waar je iemand op kan aanspreken... Ik verwacht er wel een stevige discussie over. Maar die gedragscode, die komt er wel. Dat geldt denk ik niet voor de motie. Die vraagt om een royement ment voor VVD'ers... die tijdens een strafrechtelijk onderzoek gewoon willen blijven zitten. Ik denk dat de partij dat in meerderheid een stap te ver vindt gaan. Want je bent immers onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Dus um, dat is mijn voorspelling van de uitkomst. Überhaupt wordt het morgen wel een lastig middagje voor de partij. Ja, kort dat de muziek uit is. Gaan ze slapen al of gaan ze nog een tijdje door? Oh nee, nee, nee. Ik denk dat de band even de volgende nummer aankondigt. Want we ah, okay. zijn hier midden. Feest feestgedruis Goed. bezig. Geniet ervan, Wilma Borgman. Dankjewel. Dag. wel. Everything you didn't do. Behalve de finale in de Champions League tussen Bayern München en Dortmund is er morgen nog een ontknoping in een internationale voetbalcompetitie. In Enschede spelen namelijk de vrouwen van FC Twente om de titel van de Belgisch-Nederlandse competitie tegen Standaard uit Luik. Goedenavond, Raf Willems. Goedenavond. U bent uh, Belg en schrijver van uh, verschillende boeken over voetbal. Uh, ja. Het is niet toevallig dat Standaard Luik om de, ti om de titel strijdt, want die club staat al een tijdje aan de top van het vrouwenvoetbal, of niet? Juist eh, standaard Femina, de Liège, zoals het volledig heet. Eh, is er al bij sinds het begin van de jaren 70. Toen het vrouwenvoetbal in België zich ontwikkelde. Want tot dan was het ook verboden op te spelen in competitieverband. Maar ze zijn er bij van 71. In de eerste of de tweede eh, landskampioenschap. En eh, vrijwel eh, onmiddellijk hadden zij succes. En 40 jaar later duurt dat verder. 15 titels, zes bekers van België. En ook de eerste twee, dat is wel interessant... want dat maakt hem meteen ook favoriet voor morgen, denk ik. De eerste twee supercups van de Beneliga. Oké. Okay. Van twee jaar. Ja, ja, Kun je het een beetje het Barcelona van België noemen? Hmm, misschien qua succes, maar niet qua spelstijl. Want uh, ze dragen toch het voetbal uh, uit vanuit, het, vanuit de hartstocht. Uh, dat is de... De stijl van standaard, de club uh, uit Luik dus, ook bij de mannen, dat er eerst gevoetbald wordt, uh, zoals men zegt, kinder, door het truitje nat te maken. Dat wil zeggen, eerder uh, op conditie en op... Uh, uh, collectiviteit, de kracht. Ja, dus meer het dat, dat zit in de stad. Meer. De vurigheid. Eh? Ja. Men noemt ook de stad Luque La Cité Ardente. Dat betekent de vurige steden, de hartstochtelijke steden. En uh, dat is helemaal de stijl ook wel van standaard Femina de Liège. Dat, ziet daarin. dat ja. zit daarin. Dus eerder dus het Feyenoord van België dan het Barcelona van België? Ja, maar toch met meer succes dan, hè? Dan vrijerloos. Ja. Ah nee, dat moet u dan <laughs> toch even zeggen. Eerder op, eerder op de avond sprak ik met uh, Riet Loos, dat is een van de speelsters morgen tegen Twente. Ja, Standaar ja. heeft dan een uh, gelijkspel genoeg, dus ik vroeg haar of ze voorzichtig gaan spelen of dat ze vol in de aanval gaan. Uh, ik denk dat we moeten opletten voor Twente in uh, eerste kwartier. Ik denk dat ze heel eeuwig gaan zijn en uh, ik denk dat we gewoon ons aan ons spel gaan houden zoals we altijd gaan spelen. Ja. Jij speelt al een tijdje bij de club, sinds 2008. Wat, is het, uh, wat, wat maakt standaard tot zo'n mooie en goede club? Um, qua accommodatie, qua bestuur, qua um, technische staf, omkadering. En, uh, ja, ze hebben veel vertrouwen in, in de vrouwenploeg. Ze steken er geld in, ze willen er geld in steken. En we willen uiteindelijk uh, naar een hoger niveau gaan in het, in het Belgisch voetbal. Ja, nou, de vrouwen van Standaard staan al het hele seizoen bovenaan... en een gelijkspel morgen is genoeg. Wat maakt Standaard tot zo'n grote ploeg in het vrouwenvoetbal? Hoe komt het? Wel, twee elementen. De eerste zou ik noemen de, de factor Ferragutti. De wat? Ferraguzzi. Ferraguzzi, dat is de achternaam. Feri Ferraguzzi, zo heet zij voluit. Dat is een Italiaanse uh, international die in 1980 naar Luik kwam. Uh, voor... Eigenlijk wel voor een uh, serieus bedrag hoor. Het, het ging om. om relatief gezien heel wat geld. Het was een transfer. Maar ze zit er vandaag nog, 33 seizoenen later, en zij speelde 25 jaar in dat eerste elftal, haalde acht uh, landstitels en is nu technisch directeur. Dus zij heeft alles gezien in dat vrouwenvoetbal en zij is de baas. Zij draagt het verhaal uit hmm. uh, als het gaat om stabiliteit. Hè? Zij is dus 30, 35 jaar het gezicht van, van die club. Het tweede element is die voorzitter du Châtelet, die sinds een jaar of twee, drie... Um de club in handen heeft en in Joop Münsterman van Twente een bondgenoot gevonden heeft op het gebied van, uh, van het vrouwenvoetbal. Zij, zij stimuleren het in, in zowel Nederland als België. Zij geloven in die Beneliga en zeker bij Du Châtelet speelt mee dat hij eigenlijk hoopt dat hij op langere termijn uh, in een Beneliga voor de mannen ook kan spelen okay, met zijn okay. club. Omdat hij dat uit zakelijke overwegingen een beter competitieformat vindt. Oh ja, dat is een breuk. Dus dat is, dat stabiliteit, hè? dat geeft ze zowel op bestuursniveau als op sportief, eh, vanuit het sportieve beleid, een, een heel stabiele eh, fundering. Ja, en ze hebben een hele goede voetbal, hebben we begrepen, voor Marokkaanse komaf. Ja, dat is misschien een beetje het geheime wapen voor morgen. Hè? Het is dus bekend dat. Tot... Aline Zelen, dat is de topschutster. Uh, die scoort tien, tien keer in de eindronde, heb ik gezien. Uh, die kennen ze wel. Maar misschien is de intrinsiek beste speelster... Uh, Ibtissam Bougaret... die meestal uh, als gevolg van blessures uh, op de bank begint. Want ze heeft een ongelukkig seizoen gehad... met ook nog wat klierkoorts erbij en zo. Uh, dus, maar dat maakt dat zij nu op haar... Uh, piek aan het, aan het pieken is, hè. dus de kans bestaat dat zij, eh, wat een paar keer de voorbije wedstrijden ook is gebeurd, eh, invalt en, en dan, dan ja, de wedstrijd doet kantelen. Ja, ja. En zij is inderdaad iemand met een, met, met, met een boeiende geschiedenis. Het is opvallend dat bij standaard de filosofie van de speelsters eh, rondom dat voetbal die van de zelfontplooiing is. Hm. Dus die topschutster zegt, kijk, via dat voetbal heb ik Nederlands leren spreken, want Luik is de Franstalige stad. Uh, en en uh, Bouharet vertelt hoe zij uh, via het voetbal gaan studeren, is aan de universiteit, zichzelf heeft geëmancipeerd uh, als vrouw ook binnen een, een, een moslimgemeenschap. En zij... Uh, ...presenteert zich ook een beetje als ambassadrice naar meisjes in die, uh, met een migrantenachtergrond... ...om die aan te, okay. te, te, te porren of te stimuleren tot het spelen van voetbal. Ja. Omdat ze zegt, kijk, dat verbetert je zelfvertrouwen, je wordt er meer mens door. Dat ja. vind ik een interessant verhaal. Ik heb, ik heb goed naar u geluisterd, Twente heeft geen kans morgen. Wel, ik vrees toch dat de Belgen aan het langste eind gaan trekken, ja. <laughs> dat vreest u helemaal niet. Ja. Dat wilt u heel graag. Ja, zo is dat. Ja. Ja. Goed, dank voor uh, uw inkijkje in uh, Standa Luik. De tegenstander van FC Twente. Morgenmiddag om drie uur in de Grolsvesten is de beslissing in de Beneliga. Raf Willems, hartelijk dank. Daar, Ja. Het nieuwe liedboek voor de protestantse kerken wordt morgen gepresenteerd. Na 40 jaar wordt het oude liedboek vervangen. Wat is er anders en hoe moeilijk was het om die bundel samen te stellen? Daar ga ik over praten met Pieter Enderdijk, de eindredacteur van het nieuwe liedboek. En In Wageningen zit Andries Govaart, hij is schrijver van een aantal liederen. Heren, goedenavond. Goedenavond. Meneer Enderdijk, waar luisteren we net naar? We horen een IJslands avondlied. En dat is eigenlijk al bijzonder, want... IJslandse liederen horen we zelden in Nederland. Maar we vonden inderdaad een prachtig avondlied uh, uit IJsland... en dat is uh, vertaald, nieuw vertaald... en nu beschikbaar voor, uh, voor mensen in het land. En typerend voor het nieuwe liedboek? In die zin typerend. We hebben uit het buitenland uh, liederen uh, gezocht... waarvan we uh, uh, vonden dat dat iets anders bood. Nou, dit is een avondlied wat heel eenvoudig van taal en van toon is... maar vooral ook qua tekst iets nieuws biedt, namelijk... Dat zullen veel mensen ook wel zo zien dat de nacht een bron is voor rust, genezing en heling. En dat kwam je zelden in avondliederen tegen in de kerk. Oké, okay, dus in die zin voegt het iets toe. Waarom, iets waarom moest er eigenlijk een nieuw boek komen? Ja, de oude was, uh, zo, uh, zoals gezegd, al 40 jaar oud. En in die 40 jaar is heel veel uh, veranderd. In de kerk is veel veranderd. Maar er zijn ook heel veel nieuwe liederen gekomen. Ook heel veel nieuwe uh, zangvormen en muziekstijlen gekomen. En ja, al, al die zangstijlen vragen ook om aandacht. En we hebben geprobeerd om daar aan recht te doen in dat nieuwe liedboek. Ja, Er staan er uiteindelijk 1100 in, geloof ik. Uit hoeveel liederen heeft u gekozen? Nou, dat is moeilijk na te gaan, want dat is een heel lang proces geweest. Maar ik zeg uh, vaak dat er tienduizenden zijn geweest. Tienduizenden, dus oké. Okay. Ja, tienduizenden, ja. ja. ja. Nou, we hadden in ieder geval geteld hoeveel bundels we hebben gezien. En er waren er 250 ongeveer, dus dan kan men wel nagaan hoeveel liederen er geweest zijn. Ja, meneer Goovaert, u schrijft liederen. Ja. Er staan er een stuk of 50 van uw hand in. Dat is best veel, of niet? Um, dat zijn niet allemaal liederen uh, oorspronkelijk van mij. Dus Er zijn een kleine nee, ruim 20, denk ik... Um, Oorspronkelijk van mij en de rest heb ik vertaald. Ja, nou ja, dan toch. Dan, u, ja. U, u bent ermee bezig geweest. Ik ben er ermee bezig. En bent u geweest, blij ja. met het aantal in totaal? Uh, ja, ja. Ja, zegt u heel bescheiden. Ja. Ja, want um, hoe, hoe gaat dat? Staat u nou op een dag op en denkt u ik ga een lied schrij schrijven voor het Liedboek? Nee. Um, ik had een aantal liederen uh, geschreven um, en. De liederen die ik heb geschreven, dat is de laatste twintig jaar... die heb ik overigens, overigens meestal in opdracht uh, geschreven. Ja. En uh, de vertaalde liederen daarvan is wel een groot deel... Uh, de laatste vijf jaar uh, geschreven in opdracht voor dit nieuwe liedboek. Ja, precies, wel met het oog op dat liedboek. Ja. Want hoe belangrijk is muziek eigenlijk in het geloof? Ja, um, zeer belangrijk. Dus uh, ik denk dat je met het zingen... Um, op de eerste plaats het geloof inzingt. Met een, met een g dan, hè? niet inzinken, maar inzingen. Inzingen. Ja. En um, dat je verbonden raakt met elkaar. Dus je deelt uh, dezelfde ruimte, je deelt dezelfde toon, de, dezelfde adem. Uh, dus het is heel verbindend ook. En je zingt vaak uh, teksten en liederen... die je als kind of jongere niet begrijpt of denkt te begrijpen... en Twintig jaar later denk je het weer te begrijpen... maar begrijp je weer wat anders. Dus het gaat ook een leven lang mee, een goed lied. Ja, mee eens, meneer Enderijk? Belangrijk? Heel belangrijk, want ja, met liederen kunnen mensen iets uiten... wat ze met gewone woorden vaak niet kunnen zeggen. En dan zeggen ze, ja, dat, dat denk ik nu en dan kan ik het ook zingen. Dus dat is wel heel belangrijk voor mensen. Het voegt ja. echt iets toe, ja. ja. Meneer Goofart, wanneer is een religieus lied een goed religieus lied? Welke criteria hanteert u daarvoor? Um, als, het, uh, als het een tijd lang mee kan. Dus je hebt uh, liederen die, die zijn voor een gelegenheid geschreven, die kan iedereen zo zingen. En uh, dan is het ook goed dat dat lied voor die gelegenheid blijft. Een uh, goed uh, liturgisch lied kan een tijd lang mee, dus ontvouwt zich uh, langzamerhand. En, en als het in een andere context staat, ik bedoel als het op een ander moment in de liturgie wordt gezongen... of het wordt een keer bij een doopsel gezongen... en later een keer bij een uitvaart... dan blijkt ineens dat er hele andere betekenissen gaan meeklinken. Mm. En dan is het, denk ik, een goed lied. Niet, niet te simpel, meerdere lagen, dat soort dingen. Ja. ja. ja. Meneer nou, en dan ja, technische sorry. dingen natuurlijk. Dus dat het klopt met de muziek, uh, dat er geen fouten in staan. Dat is ook nou, fijn, ja, zoals dat bij het koningslied en zo. Ja. Ja. Ja. ja, daar zullen we het niet over hebben. Oh, sorry. Meneer Enderdijk, we gaan even luisteren naar een stukje van uh, Psalm 13. Ja, dit is niet Psalm 13 zoals ik in mijn huidige liedboek heb staan. Nee, dat klopt, maar die staat er ook in. Het ah, is, ja, is een van die voorbeelden van Psalmen waar er meer vormen van zijn. We hebben hier te maken met een, met een nieuwe bewerking van de tekst van Karel Eijkman. Uh, ook op verzoek van de redacties geschreven, maar we hadden de muziek al en die wilden we graag gebruiken. Dat was geschreven door een jazzcomponist en de melodie hadden we gevonden in een Schots gezangboek. Okay. Maar het is een aard Ja? Herley gaat u gaan... Da ja, het aardige van dit, dit voorbeeld is dat die psalm die, uh, ja, veel uh, mensen misschien in hun eigen liedboek hadden staan, dat die heel weinig werd gezongen. En wij hebben juist ook gezocht naar vormen om bepaalde minder uh, toegankelijke psalmen ook weer voor mensen toegankelijk te maken. En nou ja, ik kijk eventjes en ik zie dus dat deze psalm nu opeens vier vormen heeft gekregen. Dus wat dat betreft is het wel een, ja. een psalm die met stip gestegen is. Is het ook een uh, politiek proces geweest? Is het een heel gepuzzel geweest om iedereen tevreden te stellen? Nou ja, politiek proces, dat is denk ik te groot woord. We hebben wel gezegd, we hebben te maken met verschillende stromingen in de kerken. Verschillende geloofstradities en die willen we recht doen. En we hopen dat als we daar zorgvuldig mee omgaan dat de mensen die dus allemaal tot een bepaalde stroming of traditie behoren... dat ze ook merken dat het lied van de ander ook eh, verbindend kan werken. Dus dat je door het zingen van liederen ook eh, veel meer verbinding krijgt... tussen die verschillende geloofstromingen. En ja, daar maar... hebben we vooral naar gezocht. Maar werd er dan ook gestemd op een gegeven moment van we doen het wel of we doen het niet? We hebben gepoogd om zo min mogelijk te stemmen. We hebben steeds getracht om in de, in de gesprekken tot een soort uh, consensus te komen... En soms moest je wel de, ja, de meningen peilen. Maar als het 6-5 was, wilde nog niet zeggen dat het dan doorging. Meestal gingen we er nogmaals over praten. Oké. Okay. Meneer Galfaert, u bent zelf katholiek. Zingen katholieken anders dan protestanten? <laughs> um, ja, volgens mij zijn er wel verschillen. Ja. Um, als ik uh, de protestanten hoor uh, zingen... dan is dat vaak wat steviger, uh, wat, wat robuuster. Militanter? Nou, dat weet ik nou. niet. Uh, maar het is, het is vaak ook eerder expressie. Uh, en ook als je de vormen van, van de liederen ziet... en de vormen van de psalmen uit bijvoorbeeld het uh, liedboek van 73... dan is dat ook wat hoekiger, wat mm. rechthoekiger. Uh, de katholieken uh, zingen... Uh, zeker als het wat georiënteerd is op de klooster uh, zang, dan is het eerder naar binnen zingen. En is, het, uh, is de muziek die volgt meer... De tekst. Oké, okay. we, we gaan nog even naar een fragment luisteren en dan moet u maar zeggen waarom het protestant of katholiek is. Ja, zeg het maar, meneer Govaart. Ja, dit is een prachtige compie natuurlijk. <laughs> Want? Die heeft u goed uitgezocht. Um, het is een uh, uh, protestant lied. Um, en ik, uh, het wordt gezongen um, steeds met, met de boog. Hè? Dus het is meer stemmig, maar ook het begint zacht. Het uh, gaat omhoog wat volume en intensiteit betreft. En het uh, eindigt weer verstild. Ja, precies. Dus dat is dan weer katholiek. Ik wil, we hebben nog één ja. minuut. Ik wil heel graag nog één ander voorbeeld laten horen. Laten we even luisteren. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria en los cielos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria en los cielos. A la gloria por siempre. A la gloria por siempre. Alleluia, amen. Ja, meneer Den Dijk, wat is dit? Dit is een uh, voorbeeld van een uh, lied uit Peru... Uh, we hebben ook liederen uit de, zeg maar, de Wereldkerk uh, gevonden, uh, dus oh. ook van buiten Europa. Dit lied is al redelijk bekend geworden in, in de kerken. En dit is dus een mooi voorbeeld van een hele andere muziekstijl... waarbij een orgel niks te zoeken heeft, maar waarbij je moet zingen... en met een slagwerk moet begeleiden. Je kunt ook in Nederland zingen, maar in het Spaans zingen is wel heel spannend. Ja, oké. Okay. Nou, morgen is het nieuwe liedboek. Hoe, gaat u ook in 40 jaar mee, denkt u? Nou, dat mag ik hopen, maar ja, ik ben nu 59, dus ik denk niet dat ik dat meemaak. Dat het uh... De volgende komt. Hè? Goed, Pieter Dijk, eindredacteur van het nieuwe liedboek... en André Govaart schrijven van verschillende lieden. Hartelijk dank. En de fragmenten die we hebben laten horen... die komen van het uh, NCV-programma op Radio 5, Te Deum Laudamus. Met het oog op de lente. Martin Melgers. Ja, deze tune die duiden we twee maanden geleden ook al. Het idee was toen dat we de ontluikende lente konden volgen. Maar die lente die laat nog altijd op zich wachten. Aan de lijn stadsecoloog Martin Melges. Goedenavond, Martin. Goedenavond. Nachtvorst vannacht, heb ik gelezen. Ja, mijn shock, hè. Ja, dat zegt mijn Het is een heel raar voorjaar. Ja, nee, ja raar voorjaar. Het is het... helemaal geen voorjaar. Nee, we, het is we, nou, ja, hier nee, op de redactie ik... worden winterbarbecues gehouden. <laughs> Nou, je wordt steeds op het verkeerde been gezet. Dan heb je weer een paar grijze, koude dagen en dan breekt de zon door. En dan denk je, nou, nu begint het. En dan zie je, dan zie je insecten vliegen en de eerste vlinders. En dan is het weer over. Nou ja. ja, dat gaat maar zo door. Dus het is een soort voorjaar wat over een hindernisbaan gaat. En wanneer dat ophoudt. Ik weet het niet. Ik, ik zie gekke dingen. Je ziet uh, dingen die we al eerder besproken hebben. Bijvoorbeeld nog steeds heel weinig insecten. En we zijn al wat verder in het voorjaar... dus inmiddels zijn de kievieten uh, al zover dat ze hun eieren hebben uitgebroed. Want dat en gaat die... gewoon door? Dat, dat is gewoon doorgegaan. Die begonnen wat later, uh, maar het is eigenlijk best wel succesvol gegaan... want door het koude weer had je toch ook heel weinig betreding... in weilanden en natuurgebieden. Dus dat is succesvol verlopen. Maar die jongen die moeten dus nu insecten eten. En ik, uh, toevallig heb ik er vanmiddag weer naar zitten kijken. Die zijn niet te vinden. En we hebben hier in ieder geval een alternatief in... Wat om die afwateringsgreppels, die zitten vol met de larven van de rugstreppels. Okay. En er zit, ze eten kikkervisjes. Oké, okay, bij gebrek aan insecten. Ja, nou, ja. Ook, ook niet gek. <laughs> maar, ja, maar ja, daarbij komt nog dat ook de weilanden al gemaaid zijn. En het gras is al afgevoerd. Dus ik, ik was even in het oosten van het land en daar had je dus enorme fraaie, mooie weidegebieden. Die waren... Oorverdovend stil, een soort stil lente. Dat was wel even een, een schok, voor mij. Nou ja, maar als je dan nu een insect doodlaat, een wesp of zo, dan heb je wel het risico dat je een heel volk uitgemoord hebt. Ja, je hebt, nou ja, dat, dat is al gebeurd door de vorst. En als je dus nu een grote uh, koningin van de hommel ziet vliegen, of een koningin van de Wespen, ja, dan, dan, uh, dan sla je ineens ja. een heel volk dood ja. als je die plet. Komt het maar, nog? Komt het met de, met de dieren wel goed, denkt u, de hazen, de vossen? Nou ja, ik, ik heb bijvoorbeeld heel, heel succesvol van de week mee mogen helpen bij het ringen van slechtvalken op de amrobank. Want ja, die hebben natuurlijk, uh, die hebben het makkelijk, er vliegen veel vogels rond en dat zijn niet al te fitte vogels. Dus er lag een enorme voor, uh, voorraad. Okay. En, en wat ook eigenlijk wel leuk is, uh, wat we pas ontdekt hebben, is dat dit een heel goed jaar voor de glaszaal is. Die okay. trekt massaal naar binnen. Hartelijk dank, Martin Melges. Het zal er dan toch nog wel van komen, die lente. Ja hoor. Hartelijk dank. Einde van dit oog, zometeen Casa Luna met agro-ecoloog Bert Lots. Wij zijn er morgen weer, dan zit hier Max van Weesel. Goedenacht. Goedenacht, Freunde. Es wird tijd voor mich zu gehen. Was ik nog zu sagen hätte, dauert een Zigarette. Und een letztes Glas im steen.